Jesse, je hebt de opening en de closing gedaan van de Antwerp Pride. Proficiat daarmee. Hoe voelt dat? Ach, fantastisch, echt waar. Dit is uh, zo'n fijn gevoel. Het is het beste gevoel dat ik in heel lange tijd heb gehad. Dus ik uh, draag dit mee voor de rest van mijn leven. Denk, dit is echt onvergetelijk, echt heel fijn. Superleuk. De reden is natuurlijk dat ze jou gevraagd hebben om Love is Love te schrijven, het anthem van, van dit jaar. Ja, absoluut. Dus ze hadden mij gevraagd van, kan jij het anthem schrijven voor dit jaar, voor de Pride? Ik dacht, ja, tuurlijk wel. Allee, ik bedoel, zo fijn om dat te mogen doen. Wat een eer. En love is love. Ik bedoel, het is echt liefde, is echt liefde. Zonder hokjes. Ik hou niet van hokjes. Dus het was perfect om uh, dat ook eens te mogen scanderen. <laughs> Vanuit mijn positie dan. Dus ja, ik vond het heel fijn. Betekent dat ook dat je heel hard open staat voor die queergemeenschap uh, die hier aanwezig is? Ik sta open voor alles. Ik vind dat er um, plaats moet zijn voor alles en iedereen. En wat jouw voorkeur is, en dat gaat bij mij ook over religie, over cultuur, over wat dan ook. Wij zijn allemaal mensen en dat moet ons verbinden. Niet zozeer de hele kleine hokjes waar iedereen moet in geplaatst worden. Mensen zoeken altijd verschillen. En ik snap dat het soms moeilijk is en dat mensen soms oordeel hebben over dingen die ze niet kennen en niet begrijpen. Maar dan kan je op zijn minst wel openstaan om dat te leren kennen en niet zoveel oordeel. Of vooroordeel te hebben en gewoon mensen laten zijn, want liefde op zich is gewoon heel mooi. Dat brengt mij eigenlijk naadloos tot de volgende vraag, eigenlijk dat je vooral gekend bent natuurlijk voor de 90s, Mackenzie, Vicky, Jessie, dansmuziek. Maar wat we vandaag eigenlijk hebben gehoord, is ook een gigantische, eclectische Jessie die verschillende stijlen aan kan. Ja, ja, dat is altijd al zo geweest. Alleen ik kreeg ook niet de platformen om die dingen te doen, want mensen vragen mij dan ook de laatste tien jaar misschien, toch vooral voor die 90's. En ik heb al hier en daar een platform gekregen op tv en op de Notenclub en een het en waar ik al wel eens zo iets anders mocht doen, maar ik ben nu echt wel op het punt gekomen dat ik denk van, ook in mijn shows moet ik ook mezelf mogen zijn en of mensen gaan dat leuk vinden of mensen gaan het niet leuk vinden en dan is dat ook maar zo, in plaats van voor iedereen te willen het inkaderen van, ah ja, want dat is wat mensen van mij verwachten. To take it or leave it. Een format als The Most Singer en Sing Again, zou dat iets voor jou zijn? Ja, Sing Again is niet echt mijn straatje, want ik heb nooit wedstrijden meegedaan. En daar was wel specifiek mensen die ooit een wedstrijd hebben gedaan. Ze hadden eigenlijk als mama moeten vragen, vond ik. Maar uh, The Most Singer of Liefde voor Muziek, ja, absoluut, met plezier. Amai, dat is echt nog een hele grote droom van mij. Dus ik hoop wel dat we die nog waar maken. Jouw mama had je hierbij uh, als special guest. Absoluut. Ja, ik ben heel fier op haar. Hè. Zij is ook mijn grote voorbeeld, want mama kan zingen, dat is ook een onwaarschijnlijk talent. Zij heeft mij ook alles geleerd, hè. dus allee, zij heeft dan meegedaan aan The Voice. En daardoor is zij ook terug veel meer beginnen zingen, dus zij staat ook wel wekelijks op podia. En ik vond het eigenlijk heel leuk om ook voor de community, want leeftijd mag ook geen verschil maken. Het mag ook niet alleen maar, ah, want je moet ook in dat stukje heel bepalend... Ah, tot die leeftijd, en dan kan het niet meer. Zij is het mooiste voorbeeld. Dus ik heb zoiets van... Nee, nee. Zelfs dat moet kunnen. Dus allee, ik vond het echt heel fijn om haar hierbij te hebben. Heb je het talent van haar helemaal? Of de papa ook een beetje? Ja, mijn papa is ook muzikale. Mijn papa is pianist. Dus allee, het komt wel van de twee kanten. Maar de stem heb ik natuurlijk wel van haar meegekregen. Ja. Adel, heb je onder andere gecoverd. Toeval wil dat ik gisteren Adel gezien heb in München. Wow. Wat mij daar opviel... Die heeft nog altijd last van stage fright. Ook ik... een van de redenen waarom dat ze niet zo gek veel en niet zo gek graag op een podium staat. En misschien naar pensioen heeft aangekondigd. Hoe is dat bij jou? Ja, ik heb dat nooit gehad. Ik, uh, ik was vroeger heel verlegen, maar nooit als ik op een podium kom. En dat is echt omdat dat mijn habitat is. Daar ben ik het gelukkigst. En daar ja, neemt het zingen over en dan valt de wereld weg. Want dan zit ik in mijn wereld en dan... Ja, nee, ik heb, nooit, nooit, ik heb ook nooit zenuwen. Dat bestaat niet. Nee, ik, uh, ik heb daar geen plaats voor. Het is te leuk. <laughs> Wat doe je om je stem te, te onderhouden? Ik zing heel veel. Het is een spier, hè? dus hoe vaker dat je zingt... En je moet natuurlijk ook wel allez, voldoende rusten. Want dit is voor mij echt de vierde deze week. Ik kom van Spanje rechtstreeks. Dus ik heb gisteren, vannacht, stond ik in Spanje op een groot festival. Dus ik moet echt wel voldoende rusten. Want dat is, ja, dat is niet vast voor je stem. Maar ik probeer wel... de momentjes te nemen om echt daar heel stilletjes te houden in de week, zo een dag of twee, niet te veel maar wel zingen natuurlijk en daarom niet voluit maar ik zing elke dag sowieso dat is de beste manier om dat ja, te blijven doen Adele is nog niet half weg in München van haar tien concerten die ze daar gaat geven en ze zit nu al aan de warme honing ja, ik weet dat zij heeft heel wat problemen al gehad hè, met die stem. En ik vind dat heel jammer, want dat is echt een gigantisch talent. En misschien is het ook voor een stukje waar dat je dan zegt die stage fright... en waar dat het on de onzekerheid misschien het voor een stuk overpakt. Terwijl dat ze dat eigenlijk totaal niet moet hebben, want dat is echt een fantastische zangeres. Allee, ik ken haar natuurlijk niet persoonlijk. Maar ik denk dat, dat heel veel dingen ook tussen de twee oren zich afspelen. Waardoor dat je ja, dingen wel of niet aan kunt of ja schrik hebt of zenuwen hebt. Ik weet dat niet, dat, want alles zit hier. Hè. En jij hebt dat totaal niet, nooit gehad? Nee, ook niet als kind. Ik, ik sta al op het podium van, ja, ik was pas acht. Hè. En nogmaals, ik was heel verlegen. Ik was eigenlijk een heel timide kind. Maar niet als ik op het podium mocht staan. Dan, ja, dan was ik in mijn element. Ja, ik heb dit gekregen als haven. Dan moeten dat delen met de mensheid. De single die je uitbracht voor uh, het Anthem was, uh, was een disco-achtig nummer. Ja, Heartbeat. had een beetje disco vibes, hè? Vind ik ook heel leuk. Ik ben een kind van de jaren 70. ik ben van 76, dus mijn ouders die hadden heel veel platen thuis en daar zat ook heel veel disco en Motown en Soul. En... Dus ik heb echt wel het alle haartje meegekregen. <laughs> ja, ik vind dat heel fijn. Wat staat er nog op jouw to-do-list? Waar, waar droom je nog van als artiest? Oh, ik droom nog van heel veel, maar ik heb ook nog wel een heel drukke planning, want ik sta echt nog uh, ik sta volgende week op de Bolkensfeesten maar ik doe er ook nog twee, de donderdag dus allee, mijn, mijn planning zit echt rond vol, maar ik heb nog een heel leuk project voor het najaar, ik sta 31 oktober op de TMF Awards, samen met de eerste AI-artiest, wij gaan een duet doen, dus dat wordt ook nog spannend dus ik heb nog wel wat te doen, zou de kom bewegen. <laughs> en het is eigenlijk eerder schappen en, en tegen dingen nee zeggen die, die op jouw pad passeren dan? Ja, ik probeer dat niet te hard te doen. Het is te zeggen, het moet, het moet nog mogelijk zijn natuurlijk. ik kan niet zeven landen in een week doen, dat wordt wel moeilijk hè? Maar ik probeer alles wel, ik ben goed georganiseerd en ik probeer wel alles zoveel mogelijk toch in te vullen wat ik kan. Maar het moment dat je voelt dat het too much wordt, ja dan moet je echt wel ja, dingen ook niet doen. En dat is niet altijd even leuk, maar dat is wel de enige manier om het vol te houden. Dus je moet soms wel een beetje... Ja. Maar dat is de reden waarom Adel in München optreedt, voor zoveel mensen. Omdat ze eigenlijk niet zo graag toert, maar ook omdat het loopt. doet iets met je lijf. Ja, ja. Reizen is heel zwaar. Hè? Want ik zeg het, ik kom nu van Spanje, ik heb vijf uurtjes geslapen vannacht. En dan moet je hier staan, maar dan moet je eigenlijk terug alles geven. Hè? Dus je voelt wel dat je een energie... jij moet jezelf vanuit je kleine tien gaan halen. Hè? En natuurlijk dat publiek geeft je ook heel veel terug. Maar dat is een mindset. Dat is echt een mindset. En je moet echt zorgen dat je fit bent. Want dat is ook heel belangrijk. Dat je, ja, dat je een goede conditie hebt. En dat je, goed, dat je gezond eet. En dat, dat hoort daar ook allemaal bij. Dat is allemaal deel van om dit vol te houden. Allee, mijn collega's doen dit ook. Hè. Katrien, Kate Ryan. Die doet deze week acht shows op acht dagen. En die doet acht landen. Dus dat is gaan. Hè. Dus echt. Allee. Ik heb ook heel veel respect voor, ja, voor mijn collega. Zangers, zangeressen die uh, ja, aan dit tempo aan het werken zijn. <lacht> mooi om te horen. En ook mooi om te horen dat ik niet de enige ben met een gigantisch slaaptekort. <lacht> ja, kijk, we leven maar één keer. Zeggen ze, we zien wel. <lacht> Dank je wel voor het interview, Jessie. Met plezier, alsjeblieft.